Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De benzineprijs drie jaar. Dat komt doordat de prijs voor brentolie in een paar weken tijd is gestegen met 10%. De adviesprijs, adviesprijs voor benzine staat er nu op 1,73 euro per liter. Ook de dieselprijs ligt hoog op 1,41 euro. Verwacht wordt dat de stijging de komende tijd aanhoudt. De van drie bedrijven op Schiphol leggen de komende drie kwartier het werk neer. Daarna houden ze tot zeven uur vanavond ook stiptheidsacties. Ze doen dat omdat de CAO onderhandelingen met hun werkgevers zijn vastgelopen. Medewerkers klagen over een te hoge werkdruk, ongezonde roosters en te lage lonen. De Verenigde Staten en China reageren positief over Noord- en Zuid-Korea... die vandaag na een gezamenlijke top bekendmaakten dat ze na 65 jaar vrede willen sluiten... President Trump schrijft op Twitter dat de Koreaanse oorlog ten einde loopt en dat Amerika trots kan zijn. De Japanse premier Abe noemt de uitkomst van de top veelbelovend, maar hij wacht de concrete stappen van Noord-Korea af om te komen tot nucleaire ontwapening. Ook de Britten zijn nog voorzichtig in hun commentaar. In het noorden van China heeft een man op straat een bloedbad aangericht onder schoolkinderen. Zeker zeven scholieren zijn omgekomen. De man begon in een stad in de provincie Shaanxi zonder aanleiding op een groep middelbare scholieren in te steken. De dader is gearresteerd. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over zijn motief. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Groningen Koningsdag gevierd met koning Willem-Alexander en zijn familie. Ze stonden langs de route van iets meer dan een kilometer door het centrum van de stad. In zijn dankwoord zei de koning dat er niets boven Groningen gaat. En hij prees de stad om zijn steun aan de aardbevingsslachtoffers in de provincie. Het weer vanavond droog, vannacht soms lichte regen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En soms een buitje bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehond op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door.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 Find the world ain't so dumb Watchin' me when love is pro-est, know I can fight it She got my soul, she's captured me Holds my hostage when I hear that beat I won't take these shots cause my feet Cause they're the only thing I'm gonna feel free. That's why I'm a slave to the next. She got me Your body bumping I told you leave your situations out there There's nothing else. All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 Zo willen alles voor mij. voor mij. Geef mij eens je handen. Ik wil één zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. En ik wil.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 When the world outside's too much to take, that all ends when I'm with you. Even though there may be